Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren hebben weinig vertrouwen in de overheid en zijn de laatste jaren ook vaker gaan geloven in complottheorieën. Volgens deze onderzoeker komt dat onder meer door het toeslagenschandaal en corona, maar er is meer aan de hand. Jongeren hebben het gevoel ook van, oké, okay, er zijn heel veel problemen, grote problemen die mij als jongeren ook, ook raken. Maar ze hebben niet het gevoel dat de overheid de staat is competent genoeg... om dat, uh, om dat op een goede manier op te lossen. Daardoor ontstaat ook wantrouwen. En die problemen waar hij het over heeft... hebben onder meer te maken met het klimaat en de woningmarkt. Volgens de onderzoekers wordt alles ook nog eens versterkt door social media. Jongeren komen in een bubbel terecht... waar veel berichten worden gedeeld over complotten. Niet echt een verrassing, maar Dylan Jessogus is bij de komende verkiezingen... nu echt officieel de lijsttrekker van de VVD. Andere leden van de partij konden zich tot gisteren gisteravond kandidaat stellen. Maar behalve Jesse heeft niemand dat gedaan, zegt het partijbestuur. Neymar lijkt de volgende voetbalster te zijn die in Saoedi-Arabië gaat spelen. Nu zit hij nog bij Paris Saint-Germain, maar volgens Franse media... heeft de Braziliaanse aanvaller een akkoord met Al-Hilal. Neymar zegt, zou daar in twee jaar tijd 160 miljoen euro gaan verdienen. En in Heerlen in Limburg zijn ze helemaal klaar met de kak en de gekte doorduiven. You see? You see? Ze denken daar nu een manier gevonden te hebben om het probleem aan te pakken... speciale maiskorrels met anticonceptie erin. En vanaf dat die duiven dan eigenlijk eten voor vijf op een volgende dagen... dan gaat dat een effect hebben op het membraan tussen het eigeel en het eiwit. Dus dat wordt eigenlijk een beetje beschadigd. Je krijgt een geklutst eitje van binnen en daar kan natuurlijk ook geen jong in groeien. Ze zijn in Heerlen nu een jaar bezig met het strooien van het speciale voer... en vergeleken met vorig jaar vliegen er 20% minder duiven door de stad... Het weer nog, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en prima temperaturen 23 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A9, ook maar Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen stadshard 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Tussen Amstel, Muiderpoort en Weespen rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden en rijden wel busjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 draaien nog niet, maar wat gaan ze opleveren als ze wel draaien? Een, en de opening van de beschilderde poortjes aan de Engelbertstraat, daar weet Peter, Peter Tromp alles van. Tegen het eind van het eerste uur komt hij langs in de studio om daarover te vertellen. En dan hebben we in de tweede uur, beginnen we weer met een live schakelmoment met uh, Carina. En zij is bij de zwemmers in zee. Vervolgens hebben we Theresa Mok en Joop Berendsen van het huur, Huurdersplatform. Allebei uh, zijn ze daar lid van. En zij komen ons updaten over de laatste zaken die spelen onder huurders in Zandvoort. En natuurlijk, als het weer mee zit... maar de voorspellingen moeten we dan maar geloven... wordt er van, vanavond een spetterende avond met Yves Berendsen nodig uit... in het centrum van Zandvoort. Verschillende artiesten komen langs en hij speelt ook met zijn eigen band... En er zijn twee dj's actief. Hij vertelt er zelf straks alles over aan het eind van deze uitzending. Rond kwart voor twaalf. En dan kijken we even natuurlijk naar uh, de technicus Thomas. Of wij al muziek kunnen draaien. Dat is nog niet het geval. Uh, dan moet u het nog even doen met mijn uh, warme stemgeluid. Uh, ja, en dan moet je dat natuurlijk ineens gaan opvullen. Zo'n uh, hele uitzending. Ik kan jullie even... ...meegeven dat we vandaag overigens niet vanaf locatie uitzenden. Misschien hoort u dat ook al aan de akoestiek van de microfoon. Um, want uh, de rabbel is voor één weekje uh, met vakantie... ...en wij kunnen daardoor niet op locatie... Uitzenden en zijn we weer teruggekeerd in onze warme oude vertrouwde studio op de Tolweg 10A in Zandvoort. Waar trouwens ook altijd, net zoals tijdens de locatie uitzendingen, genoeg ruimte is voor het publiek om te kijken naar live lokale radio. Dus de Tolweg 10A, daar zenden we vandaag uh, vanuit en vanaf volgende week zijn we gewoon weer terug met de locatie uitzending. Ja, als het goed is, uh, ik heb nog steeds een probleem met de computer... Maar als het goed is, hebben we nu Carina aan de telefoon. Die zeker. Staat bij de Imker. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Hoorden jullie mij? Hoorden jullie mij? Ja, zeker. We horen jou. Oké, okay, hartstikke goed. Ja, hier vanuit het regenachtige... <laughs> uh, prachtige mooie groene tuin van uh, de Imker. En uh, hij zit hier naast me. En ik dacht eerst even van... oh, met die regen gaat het vast niet door... Hij had me al een appje gestuurd, maar die had ik gemist... omdat ik al door de regen aan het ploeteren was om hier naartoe te komen. Maar toen uiteindelijk kreeg ik een appje. Nou, ik ben er ook al en ik zet wel een parasol op. Dus we zitten nu toch lekker droog. En uh, ja, de tuin is een feestje om te zijn. Uh, heel mooi beschut. En daarachter zie ik de bijenkasten. Um, goedemorgen. Goedemorgen, Carina. En heel leuk dat ik in je tuin mag zijn... Uh, want hoeveel bijenkasten heb jij hier staan eigenlijk? Ik, uh, ik mag er vijf op de tuin hebben. Ik heb er nog vijf op de Noorderduin, Graafplaats. En er staan er nog vijf bij Van der Veld, die vliegen over de golf. En ik heb er ook nog in uh, Tuincentrum Oost-Einde vijf staan. En dat heeft een reden dat ik daar de vegertjes allemaal heen kan brengen. Die moeten zes kilometer verder van de oorspronkelijke kasten. Anders vliegen ze weer terug. Dat noem je vegertjes? En dan gaan we uitleggen wat het is. Om zwermen te voorkomen, kan je op het moment dat de koningin wil gaan zwermen... dat kan je herkennen aan de manier van bewegingen door de bijen. Dan halen we de oude koningin uit de kast. Die zetten we met enkele raampjes bijen in een klein ander kastje. Dan denkt ze dat ze gezwermd heeft. En dan blijven de bijen in de kast rustig. Er wordt niet meer geswerend. En ze gaan een nieuwe koningin maken. En zo vermeerderen we ook weer de volkjes. Maar dan heeft niemand last van zwermen. En wij vermeerderen ondertussen de volk. Ja, want dat is wel heel belangrijk. hè? Want we hadden het er net al even over. Uh, ja, ik noem jou altijd Rieks. Want uh, jij uh, komt natuurlijk ook bij ons op school. Op de Arnie Maar te praten over hoe belangrijk het is dat er bij je zijn. Um, maar nu met dit weer, wat doet dat met de bij nu? We hebben dit jaar een heel slecht jaar. Gebruikelijk met het beperkt aantal volkjes die ik heb, zeg zegt tien productievolkjes, de rest zijn groeiende volkjes, uh, hadden we normaal zo'n 150 kilo honing om in potjes te stoppen en om aan uh, de gegadertes te verdelen of te verkopen. En uh, dat is dit jaar uh, nog geen 80. Dus uh, dat is behoorlijk minder. En uh, dat komt door het weer. We hebben een heel nat en koud voorjaar gehad. Bloemen moeten nectar geven. Maar als het te nat is, dan komt er geen nectar. Als er geen zon is, komt er geen nectar. Dus er is een tekort aan honing. Daardoor hebben de bijen op dit moment het al heel moeilijk... En ik had een reserve van het vorig jaar van ongeveer 125 kilo honing. Die heb ik allemaal teruggegeven al deze maand aan de bijen. Want anders krijgen we weer de bijensterf, Doordat de natuur niet voldoende honing brengt. En ik, er zijn maar een paar plaatsen waar ik nu honingpotjes verkoop. Eén in een grote zaak in, in Haarlem. En onze slager in de Die mag het verkopen. Maar verder... Loop ik er niet mee te koop. En, uh, want inderdaad, je geeft ook wel eens suikerwater, toch? Terug aan de, aan de bijen. Maar nu doe je dus honing. Of dat... Hun eigen oogst geef ik terug. En gelukkig, door de slechte winter. zijn er bij mij ook een vijf à zes volkjes uh, verdwenen. door de gedwijnziekte. Er zijn geen bijen doodgegaan, maar ik was gewoon ze kwijt. Maar er bleef zoveel honing in de kasten over. En uh, die heb ik allemaal terug kunnen geven. Ik heb voor de kasten, dat dus kan je daar ook zien, uitlikkastjes gemaakt. Dat zijn kleine stalletjes waar ik al die raampjes met honing in hang. En dan komen ze vanuit de bijenkast, komen ze dus hun eigen honing weer terug likken. En dan maken ze weer eigen honing voor in hun kast. Eigenlijk die uitlikkastjes zijn de bloemen. Dat zijn de ja. Ja, want ik had uh, dit jaar echt, nou toevallig gisteren, want ik let er ook heel erg op. Ik heb allemaal inheemse onbespoten planten, speciaal voor insecten in de tuin gezet. Nou, ik had echt heel veel hommels, echt overdreven veel uh, vergeleken met vorig jaar. En wel geteld denk ik, nou, misschien negen bijen. Echt, ik kon het gewoon echt letterlijk tellen. En dan denk ik, hé, hey, daar moet ik toch eens gaan vragen hoe dat kan. Want hoe kunnen die hommels dan... Wel in grote getanen uh, zo in, in je tuin verschijnen. Een hommel is natuurlijk ook een, een, een bij. Een van de 360 soorten. Maar wij noemen een hommel een, een bij met een jasje aan. Een hommel heeft een andere eigenschap ook. Hij uh, verzamelt wel honing voor het nestje wat hij heeft. Maar ze overwinteren niet. Het zijn geen uh, honingbijen die echt continu een volk door de winter heen halen. En daardoor een grote honingreserve moeten opbouwen. Dat doet een hommel niet. Want eh, hommels sterven in de winter. Er blijft alleen een koningin over. En die begint het jaar daarop weer gewoon met een nieuw nestje. Hommels hebben ook een lange tong. Die kunnen dieper in een bloem. In kelkbloemen terecht. En eh, die kunnen op de gekste plaatsen dus wel honing weghalen. Waar er een honing bij niet bij kan komen. Die... ...leven makkelijker in een nat en koud klimaat, terwijl wij echt moeten leven van de productie bij zonlicht van de honing. Jij hoopt eigenlijk dat de, de regen toch wel snel verdwijnt vandaag, want dan kunnen ze nog actief worden. Zodra het droog is, komen ze uit de kast, neem ik aan. Op dit moment uh, is er uh, onder in de duinen altijd dracht in augustus en september, soms tot oktober toe dan halen ze nog veel nectar uit de duinen. En eh, deze jaar verwacht ik dat niet. Daarom ben ik blij dat ik het nu nog terug heb kunnen geven. Want meestal beginnen de koninginnen half augustus met het leggen voor bijen die niet meer hoeven te vliegen. Dat zijn de winterbijen. En de winterbijen die zorgen ervoor dat de kast in de winter op 25 graden blijft. Die zorgen door vleugelbewegingen, ja, de spieren van de vleugel, door warmte te produceren. Daar hebben ze die honing voor nodig. Dus half augustus moeten we niet meer aan de honing komen van de bijen, want dat is de voorraad voor de winter. Want de zomerbijen, die sterven allemaal. Die hebben zes weken lang alleen maar gehaald en gehaald stuifmeel en, en, en nectar. De vleugeltjes zijn op en die sterven allemaal tegen het eind van augustus, september, zijn die verdwenen. Dan komen de winterbijen en die hoeven niet te vliegen, want die moeten een half jaar tot april leven van de honingvoorraad die in de kast hoort te zitten. En die ben ik nu aan het extra aanvoeren, zodat er dus een, eh, minimaal zo'n 20 kilo per kast voor de winter zit. En je hebt dit vak eigenlijk, ja, vak, hobby, zei je net, uh, geleerd. En uh, was dat nou, tenminste, is dat nou ontstaan in Griekenland? Ik ben uh, in het jaar 2000 tot 2005, heb ik een soort uh, studiereis gemaakt naar Griekenland, naar de berg Athos, en dat is een monnikenrepubliek, en die hebben mij leren bijen telen. En uh, ik haal ook nog steeds de honing van die berg Athos naar Nederland toe, en dat is een hele hoogwaardige honing, omdat uh, er meer energie in die honing zit dan... De, Honing die ik hier uit de duinen haal. En dat komt omdat die berg Athos op een energielijn ligt. En die energielijn geeft een enorme kosmische energie aan de groei, begroeiing. Maar ook aan de honing die daar dus wordt verzameld door de bijen. Je zei net ook iets over een eikenboom. Uh, dat zelfs de bijen daar uh, honing vandaan kunnen halen of nectar vandaan kunnen halen. Het probleem met de boom die hier op de duin staat. Uh, die trekt heel veel insecten aan. Want insecten nemen ook de sappen van die zomereik op. Maar het lijkt wel dat ze de zoetstof niet lekker vinden. Dus ze laten zoetstof achter op de takjes en op de blaadjes. En de bijen die verzamelen die zoetstof. En die maken daar de, de bekende zwarte honing. En dat is eikenblad honing. En die haal ik uit Griekenland. Want we hebben hier die echte zomereiken niet meer in borst staan. Is dat dan ook een beetje medicinaal? Dat, Voor ons? Dat mogen we eigenlijk niet noemen... maar het is medicinale honing. Daarom wordt het ook bij de drogist in Aarlem... heel goed verkocht. Je hebt nog iets wat bij maken, Een soort antibiotica, hè? Ja. Eh, ze zorgen ervoor dat de kasten... niet worden besmet door bacteriën of schimmels. En eh, toch... ze kitten de hele kast van binnen dicht... met een propolis. Nee. En dat plakstof... Dat halen ze van de knoppen van de bomen. Dus de ei of de, de kastanje kennen, zo goed bijvoorbeeld. Die plakken, hè, die knoppen. Dat likken ze er van af. En met hun eigen enzymen maken ze daar propolis van. Want dat is de antibiotica in de bijkers. En die gebruik ik ook, want die verzamel ik. Daar maak ik tincturen van. En die maak ik ook uh, met honing gemengd. Daar maak ik goede uh, uh, mengingen voor de verkoudheid van. En... Uh, dat is, uh, dat is ook wel goed tegen eczeem, of niet? En ook bijenwas meng ik met de dan dus Dat is voor het uitwendige gebruik. Voor psoriasis, of uh, muggensteken, of andere insectenbeten. Maar ook voor eczeem, voor jonge kinderen die er uh, eczeem hebben. Dat werkt perfect. Ja. Nou, voor kalknagels hoor ik het ook gebruiken. <laughs> voor kalknagels, oké. Okay. Uh, maar wat vind je nou, uh, want je doet dit echt al heel, heel veel jaar... Wat vind je nou echt. Ik ben een hele jonge je bent een hele jonge imker. Ja. Maar wat, uh, wat is nou echt het mooiste aan deze hobby? Dat ik mezelf moet beheersen, omdat bijen er niet tegen kunnen. Wanneer je gespannen bent, dan ontstaat er een uh, adrenaline in je lichaam, waarbij je de pest aan hebt. Je moet geen ruzie met mensen maken, want dan ontstaat die adrenaline. De bijen hebben daar een, een antenne voor. En ze zijn bang voor adrenaline... omdat dat de enige uh, reden is dat je met alcohol bijvoorbeeld... het maakt ook adrenaline... dat is het enige middel waar de propolis door opgelost wordt. Dus zodra ze maar iemand binnenkrijgen in de buurt... die net onder de douche vandaan komt en een shampoo gebruikt heeft... waar ook alcohol in zit... dan komen ze echt komen ze je wegjagen. Ze komen eerst naar je toe en dan zoomen ze... en dan zeggen ze, ga nou weg, ga nou weg... En als je dat niet doet, kan steek. En uh, dus ik moet heel rustig zijn bij de bijen en die rust die heb ik echt ook nodig op mijn leeftijd, hoor. Ja. ja, nou ja, en je zei net, want ik vond het al bijna. Uh, dat ik dacht, oh ja, kun je dan om uh, kwart voor tien dan uh, in je tuin zijn? Ik dacht, ja, het is wel uh, zaterdag, een beetje uitslapen, maar je bent gewoon sowieso al heel vroeg. Je bent er vroeger bij. Je bent er vroeg bij. vroeg bij. Dan heb je geen uh, uitslaap. De uitslapen doen we niet meer hoor. Dat, uh, iedere dag is het gelijk. Nou ja, en uh, om imker te zijn moet je echt wel, ook wel fit zijn. Ik bedoel, uh, het kost toch wel spierkracht. Er zit een ritme in het vliegen van bijen, uh, En dat is bepalend door de natuur. Als de zon gaat schijnen en de natuur uh, gaat openen. Bloemen gaan openen na tien. Dan gaan de bijen. Oh, na tien gaan weg. Voor tien zie je ze niet vliegen. Maar ze komen allemaal weer terug voor vier uur. Dan ga ik voor de kasten zitten, kijken wat ze binnenbrengen. Want na vieren regelt de natuur dat de bloemen weer dicht gaan. Dan is de kracht van de zon weg. En ja, met dit weer vliegen ze allemaal niet. Want. Uh, wij zitten hier wel in de regen, maar aan het wel in uit hoor. Die blijft mooi in de kast. Ja. Oh, maar, uh, ach, het is, uh, het is wel echt heel erg mooi hier. En ik, uh, dit, dit onderhouden van deze mooie tuin, dat kost natuurlijk ook heel veel energie. Neem je zo af en toe ook een hapje honing voor jezelf? Voor de energie? Rijken maar. Ik, ben, ik ga dik over de negen hoor, als ik zo doorga met mijn honing. Ja, want uh, uh, je zegt al, ja, als... Ik ben al op zoek naar een opvolger, of ik heb eigenlijk al iemand die dit wil gaan opvolgen. Uh, dat is dan je zoon, zeg je? En, uh, ook Inke. Daar zijn we net terug geweest van Griekenland. Uh, een reis gemaakt. Ook naar Mount Athos en naar de Inke's, die ik daar allemaal ken. En uh, hebben we kennis gemaakt. En uh, als, er, als er iets over komt, dan weet hij precies wat hij doen moet. En uh, je hebt ook goede contacten met Clever Park, hè? of Klevertuin. Ja, onze bijvereniging in Haarlem, die beheren ook verschillende ja, openbare stalletjes noem ik het maar. En een, uh, een collega van mij, Jeltje, die uh, beheert daar de stal. Maar die doet het ook samen met mij in de stal in het uh, tuincentrum Oostende. Dus uh, we zijn ook collega's samen in één stal. Ja. En welke bloem uh, zou je nou aanraden om... Uh, in je tuin te zetten, zodat er toch weer veel meer bijen op afkomen. Er wordt ook door de tuinders gezegd: dit jaar waar zijn jouw bijen nou? Want ze hebben daar natuurlijk allemaal bonen geplant, de aardbeienplanten zijn er. En uh, als er geen bij op komt, dan wordt het ook niet de vrucht of bestoven, mag ik wel zeggen. En uh, dat komt gewoon door de weersomstandigheden. Ik kan ze niet sturen. Nee. En ik kan alleen maar zorgen dat ze in leven blijven. Door te helpen, nu hun eigen honing, die ze in het voorjaar toch maar minder... In mei hebben ze veel gebracht. Ik krijg ze voor mij allemaal terug. Wat voor bloemen? Ik weet niet als je zaad koopt bij een zaadwinkel, of dat door Monsanto is beschermd met een coatinglaagje. Eh, ik weet het niet meer. Er zijn zoveel bloemenzaden die totaal niet in de natuur passen. Porzitia's uh, uh, die overal worden aangeplant, waar normaal in het wild nek in zit. Daar zit niks in, er zit zelfs geen stuifmeel in porzitia's. Dat is allemaal kweekgoed. En uh, in die tuincentrum zitten heel veel planten, waar nooit een bij op naar gaat komen. Dat zijn prachtige bloemen, maar geen eten. Oh, nou, maar uh, ik wil toch even dan uh, positief afsluiten. Ik wilde eigenlijk zo even naar de bijenkasten gaan ja. om even te kijken. Maar je zei al met de apparatuur moeten we dat niet doen. Dus dat doen we dan ook niet. En uh, we hebben dit jaar ook het probleem van nou je vaststellen dat uh, de zendmasten die we overal neerzetten, die brengen de bijen in de war omdat het elektromagnetisch veld wordt verstoord. En dat is een van de redenen die misschien nog belangrijker is van de bijensterfte. dan de, za de bestrijdingsmiddelen die op de markt zijn in Nederland. En uh, daar moeten we voor oppassen. Ik wil ook niet dat er. Ik ga ook niet met mijn mobieltje naar de bijenkasten. Want op het moment dat ik opgeroepen word, zie ik dat ze onrustig worden. Zelfs als ik de kast open heb en uh, er loopt iemand langs mijn tuin en die roept mij hè? op dat moment dat hij mij roept en ik met de bijen bezig ben dan stoort hij mij want ik kan hem niet antwoorden ik raak daardoor eh, geïrriteerd de bijen worden onmiddellijk levendig ze vliegen op en denken wat is dat zo gevoelig zijn ze voor stralingen en eh, en dergelijke irritaties dan doen we dat dus niet. Daarom houden wij afstand. En dan zitten we hier gezellig onder een parasol. Waar ik nu zie dat de regen langs me ophoudt. En het gewoon lekker naar beneden drupt. Uh, mag ik jou heel erg bedanken. Want uh, ja, ik blijf het gewoon altijd heel interessant vinden erbij. En uh, we weten allemaal, insecten zijn superbelangrijk. Dus... ik weer dat de kwastjes klaarstaan om weer een lesje van mij te krijgen? Ja. Nou zeker, de kinderen vinden het ook altijd heel interessant. En de collega's ook. Dan ga ik weer terug naar de studio. Ja, Carina bedankt voor, de, Carina, bedankt voor dit uh, interessante gesprek met uh, Imke Rieks. En we spreken je uh, straks vanaf een andere locatie in het tweede uur ja. ook weer. Waar sta je dan? Uh, dan ga ik, ik ga eigenlijk zo al richting het strand. Uh, want daar is een groep mensen die het hele jaar door de zee ingaan. Dat vind okay. ik wel eens even interessant om even wat vragen te stellen erover. Nou, tot dus zometeen. meteen. ik ga meteen. Nu weer door. Ja, ik ga weer mijn fiets op. Ja, heel goed. Dan uh, spreken okay. we zo meteen vanaf een andere plek in Zandvoort. En dan nu naar muziek, want die is terug. Typhoon met Samen Niets Doen. Vraag je, hoeveel ruzie past er in een week? Ik wilde gewoon wat gember in mijn thee. Oké, oké, het is weer een troep En het helpt niet dat ik alleen help als ik zelf ergens naar zoek Oeh, <laughs> Ik ben een open boek, soms weet je beter dan ik zelf weet wat ik wil als ik je roep Of andersom, of tactisch, vind je het altijd van me Je hebt wat van me nodig, dus je lacht lief mijn hey god, je bent amazing, naakt, ik dansen in de tuin maal stevens meezingen, my kind of blue Je bent mijn diepe goud. Als zijn er vast een paar verjaardagen die ik niet onthoud We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Negeren en belied doen, het is oké okay. En ook we gaan we niet goed, het is oké okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet Dus laat het gewoon, staan me toe Wat zeg je van een aan de voel? We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Ik weet dat jij weet dat ik weet We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Want ik weet dat jij weet dat ik weet ik boek een vlucht, voor wat je links en wat lucht Pak je koffer en neem wat speeltjes mee Beetje samen series binge Ik zoek je en ik vind je We hebben weinig nodig ruimte maken voor een kindje kan merken dat je boos bent. En damn ben je sexy Maar waarom al die hoofdpijn, er was maar een suggestie. Ik ben wat enthousiast toch, een beetje kijken mag toch Aan het einde van de dag hangt jouw jas en onze kapstok en dat is de kracht van ons twee We kunnen schreeuwen, lopen rondjes en zijn daar nou oké okay. Moet je zien waar we staan, laat staan over een week We hebben dromen en we maken het mee We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Negeren en we doen, het is oké okay. En ook dan gaan we niet goed, het is oké okay. Want ik weet dat jij weet, dat ik weet Dus laat het gaan, staan toe. Wat zeg je van een randevoe We kunnen samen niets doen, het is oké okay. Want ik weet ja, weet ik weet. We kunnen samen niets doen, dus oké okay. De ochtend je je oud zijn. Ja, en je luistert nog steeds naar. Goedemorgen, Zandvoort. op deze 12 augustus. Uh, ja, de wind. Uh, die waait ook weer. En we gaan het hebben over wind. Namelijk over windmolens. Uh, Robert Portier, uh, woordvoerder bij Vattenval. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier de telefoon. Ja, uh, een, een vraag waar eigenlijk uh, meerdere Zandvoorters. Uh, Mee leven zometeen natuurlijk meer over de achtergrond van de windmolens... die voor de kust van Zandvoort staan. Maar er is onlangs een nieuw windmolenpark bijgekomen... namelijk Hollandse kust Zuid. En uh, dat draait nog niet. En uh, ja, Zandvoorters vroegen zich af... hoe zit dat precies? Dus dachten we, laten we de woordvoerder van Vattenval opbellen... om, uh, om dat eens te vragen. Hoe zit ja, dat? goed idee. Ja, ja. Nou ja, kijk, het uh, windmolenpark dat bestaat natuurlijk uit 139 turbines. Um, die turbines die, uh, zijn inmiddels allemaal geplaatst, maar ze zijn nog niet allemaal af. Kijk, veel mensen die zien natuurlijk uh, hoe uh, zo'n mast uh, verschijnt... hoe daar een uh, huisje bovenop wordt gezet in een cel... en dat die bladen eraan worden gedaan. En dan verdwijnen de hijskranen en dan denken ze dat de turbine af is. Maar dat is niet het geval. Er moeten dan nog heel veel dingen worden gedaan. Er moeten kabels worden aangesloten. Binnenin moet nog van alles gebeuren. Nou, voor al die 139 turbines is dat inmiddels gedaan. Uh, en nu zitten we in een periode uh, waarin dingen getest moeten worden. Er worden allerlei metingen verricht om te kijken of de turbine daadwerkelijk presteert zoals de leverancier heeft, uh, heeft aangegeven. En er moeten natuurlijk dan ook soms aanpassingen worden gemaakt. Nou, dat is een periode waarin de turbines sowieso vaak stilstaan. Uh, en ze worden in groepjes eigenlijk uh, um, uh, aangepakt en, en opgeleverd. Okay. En we zijn begonnen in het zuidelijk deel van het Park, bij Scheveningen zeg maar. En werken langzamerhand omhoog. Dus uh, vanaf Scheveningen is ongeveer de helft nu helemaal gereed. Uh, maar uh, die voor de kust van Zandvoort, ja, die uh, zijn het laatst pas aan de beurt. Uh, en die zouden begin 2024 moeten worden opgeleverd. Oké, okay, en, en uh, dat is dus nog een uh, half jaartje eigenlijk. En, dat, ja. en de, deze testfase dat gaat gewoon uh, volgens planning, zeg maar. Ja hoor, ja, het is wel zo dat ze uh, uh, ze zullen vanzelf gaan draaien en dan zullen ze uh, soms weer een tijdje stilstaan. Uh, en st uh, de periode waarin ze draaien zullen gewoon steeds langer zijn totdat ze uiteindelijk zijn opgeleverd. Ja, dan draaien ze um, eigenlijk zo, zo hoe het raad kan. Uh, bij uh, bij uh, ja, een windkracht 3 ongeveer begint dat, uh, begint dat normaal te werken. Uh, ja, tot aan nou, heel, heel, heel veel hardere wind natuurlijk. Ja, en nog even de, de, de, de achtergrond van dit windmolenpark. Want uh, waarom is dit er eigenlijk gekomen? Ja, we willen in Nederland natuurlijk graag van het gas af. Mm -hmm. uh, niet alleen vanwege het klimaat tegenwoordig ook. Omdat we denken dat uh, ja, we minder afhankelijk willen zijn van, uh, van uh, energie uit, uit Rusland. Um, en windenergie levert daar een hele belangrijke bijdrage aan. En wind op zee... Ja, dat is natuurlijk een omgeving waarin uh, heel veel turbines kunnen worden gebouwd. Hele grote turbines kunnen worden gebouwd. Uh, het is vandaar dat de Nederlandse overheid uh, nu verschillende windparken op zee heeft uh, gepland. Uh, en um, ja, de Hollandse Kust Zuid is ja, een van die windparken en, en er komen er uiteraard nog meer. Ja. Hè? Uh, maar die komen meestal verder uit de kust en uh, die turbines ga je dan ook niet zien. Nee, dus er komen nog meer windmolens wel uh, in de Noordzee, zeg maar, maar uh, verder weg dan dat ze nu staan. Ja, als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar, uh, naar Hollandse kust Noord, wordt op dit moment gebruik, uh, gebouwd. Uh, dat ligt, nou, zeg maar even tussen Wijk aan Zee en Petten. Mm -hmm. uh, dat ligt ietsjes verder uit de kust dan, uh, dan Hollandse kust Zuid. Maar achter Hollandse kust Zuid is uh, Hollandse kust West gepland... Ja, de eerste windmolen staat volgens mij, iets van 50 kilometer uit de kust. Ja, dat is al zo ver. Die ga je gewoon niet meer zien. Nee, dus in ieder geval voor de, ja, voor de horizonvervuiling, waar nog uh, een menig zandvoort een aantal jaar geleden tegen in portest kwam, dat is in ieder geval niet meer iets wat, uh, wat kan gebeuren, want ze komen niet meer dichter bij de kust. In ieder geval, um, nee. uh, dan nog even de vraag: wat, wat natuurlijk, uh, kijk, de, de mensen zullen zich afvragen, de zee wordt volgebouwd met de windmolens... Um, voor inderdaad de opwekking van duurzame windenergie. Hoeveel huishoudens kunnen bijvoorbeeld met, die, uh, met dat project Hollandse Kust... en dan de verschillende locaties daarvan profiteren? Ja, dat park heeft die 139 turbines die wij dan bouwen. Dat, dat is dan Hollandse Kust Zuid. Uh, daar kan ik dan wel voor spreken voor die andere Hollandse Kustlocaties. Ja. Maar um, ja, die van ons, daarvan zeggen we altijd... Dat de, de hoeveelheid stroom die uh, zo'n windpark oplevert. komt overeen met het verbruik van anderhalf miljoen huishoudens. Maar het is wel belangrijk om je te beseffen dat dat een, een rekenmaat is. Want die stroom die gaat niet naar huishoudens alleen. En onder onze klanten zitten natuurlijk ook gewoon bedrijven, zitten fabrieken, industrieën. Uh, en um, dus die, die anderhalf miljoen, dat is een, een rekenmaat eigenlijk om te laten zien. hoeveel ja. stroom zo'n zo windpark eigenlijk produceert. Oké. Okay. En dan nog even over de, want we hebben het natuurlijk over de duurzame opwekking van energie. Nu komt er ook de laatste tijd wel, vaker zien we vooral landelijk in het nieuws. En het is natuurlijk niet te zeggen dat het gaat om deze 139 windmolens op zee. Maar dat het best wel zijn effecten heeft op de ecologie in de Noordzee. Dus het leven daar is daar al vanuit vattenval rekening mee gehouden. Ja, sterker nog vinden we juist heel erg belangrijk. Hè? We snappen heel goed dat zo'n windmolen... of je die nu op land of op zee bakt trouwens... die heeft natuurlijk gewoon invloed op de omgeving. En op zee gaat het over leven onder water en, en boven water. Mm -hmm. uh, dus we, het gaat niet alleen over vissen... het gaat ook over vogels en vleermuizen bijvoorbeeld. Uh, en er zijn eigenlijk heel veel verschillende dingen die we daar, uh, die we daar doen. Uh, tijdens de bouw van Hollandse kust Zuid... Uh, Vissen, bruinvissen hebben een heel gevoelig gehoor. Die uh, uh, merken van het heien natuurlijk uh, best wel, wel wat. Sterker nog hebben ze gewoon last van. Ja. Dus vandaar dat we ze eigenlijk voor we gaan heien... een soort van signaal, uh, um, een, een soort van geluid maken... waarmee we ze proberen weg te jagen. Dat geluid doen we eerst zacht, steeds harder, nog steeds harder. Totdat we dan uiteindelijk gaan, uh, gaan beginnen met heien. We hopen dat die bruinvissen dan wel op een flinke afstand zijn om het geluid in die heipaal te uh, ja. minimaliseren. maken we ook gebruik van bubbelschermen onder water. En die uh, luchtbelletjes die zijn redelijk effectief om het uh, geluid tegen te houden. Dus we gebruiken een dubbel bubbelscherm. Ja, we hopen in ieder geval dat die bruinvissen... op die manier in ieder geval ja, minder last hebben van de werkzaamheden. Ja. Uh, maar als ze er een keer staan... Ja, dan willen we natuurlijk ook dat het leven rondom zo'n turbine... daar weer iets, terugkeert. Uh, precies. Dus vandaar dat wij in de uh, turbine zelf... Uh, ...onder water uh, uh, gaat. Er zitten altijd al gaten in eigenlijk voor, uh, om, om vers water in die turbine te krijgen. En we hebben die gaten zo groot mogelijk gemaakt... ...in de hoop dat ja, het eigenlijk een soort van vishotel wordt... Hè, ...dat vissen daar even in kunnen zwemmen om te schuilen... ...of ja, misschien daar zelfs uh, zich vestigen. Uh, we hebben uh, um, rotsblokken geplaatst rondom die turbines. Dat is natuurlijk voor de stabilisatie van die, van die turbines... ...maar we hebben ze met, keer met verschillende groottes gedaan... ...in de hoop dat daar uh, ja, dat leven zich aangetrokken voelt... Tot die, ...tot die kieren en gaten en spleten die er tussen die verschillende rotsblokken zitten. Ja. En we merken bij de eerste, um, de eerste metingen dat daar inderdaad zeesterren zitten... ...anemonen zitten, krabbetjes. En we mm -hmm. hopen natuurlijk dat daar uh, ja, dan ook weer vissen op afkomen... ...en uiteindelijk ook grotere vissen... Uh, ...zodat dat in ieder geval een goede plek voor ze is... Uh, ...in vergelijking met uh, de zandige bodem die je toch hebt uh, op de moment op de Noordzee... Ja. Ja, dat, dat, dus die, ja. Ja, die, en dat is alleen voor onderwarmte. ja en, uh, inderdaad ja, en dat is eigenlijk al een verhaal hè? Ik, ik hoor iets over vissenhotels en uh, uh, gaten in de windmolens om toch het leven mogelijk te maken dat is iets wat je eigenlijk in het verhaal van windmolens en groene energie uh, zeg maar weinig hoort jawel natuurlijk dat er rekening wordt gehouden met, uh, met het leven maar het, vaak hoor je alleen maar de, de negatieve kanten wat, wat vindt u daar zelf van? Nou ja, goed. ik snap heel goed dat mensen ja. zich zorgen maken over de ontwikkelingen, ...dat ze moeten wennen eraan, dat ze uh, toch benieuwd zijn... ...hoe werkt dat dan allemaal? Um, ja, uiteraard uh, leg ik het graag uit... ...maar dan niet zeggen dat dat altijd evenveel aandacht krijgt... ...als we zorgen voor die mensen. Ja. Dat, dat is ook niet iets waar wij ons uh, uh, heel veel zorgen over maken... ...want we leggen het graag wel, wel, wel ja, zo vaak uit als nodig is. Uh, ja. Maar um, ja, wat uiteraard belangrijk is is dat we wel gewoon iets doen aan, uh, aan, aan die impact die wij hebben. Want natuurlijk willen we graag dat de Noordzee gezond blijft. Sterker nog, wij zien ook dat die biodiversiteit daar uh, soms onder druk staat. En ja, als wij kunnen helpen in zo'n windpark om daar uh, ja, iets aan bij te dragen... dan doen we dat graag. Ja, oké. Okay. Ja, want het wordt inderdaad wel uh, steeds drukker op de Noordzee. We spraken in het begin even over dat uh, Nederland eigenlijk af wil van het aardgas... en het, uh, het gas boren ook, letterlijk. Uh, nu wordt dat ook weer. Uh, zijn er ook plannen om dat weer uit de Noordzee uh, te gaan halen? Dan heb je eigenlijk dus twee vormen van energie natuurlijk uh, naast elkaar. Wordt het niet wat te druk? En uh, vindt Vattenfall niet bijvoorbeeld dat uh, dat voorrang zouden moeten krijgen? Nee, nou, ja, het is natuurlijk niet aan ons om te bepalen uh, wat er allemaal wel mag en wat er niet mag op de Noordzee. Maar uh, ja, net als ik zei, we, we willen natuurlijk van dat gas af die windenergie die. Uh, ...levert een belangrijke bijdrage, die levert heel erg veel elektriciteit. Uh, en uh, ja, dat, dat hoort er dan toch misschien bij. Wij geloven in die, uh, in die mogelijkheden van windenergie, dus daar richten wij ons op. Ja, ja precies. En uh, wat er verder gebeurt, daar is natuurlijk niet uh, zoveel invloed op. Zeker niet vanuit jullie uh, organisatie. Um... Uh, nou, we hebben het eigenlijk ook net al gehad over de tegenstand uh, vanuit Zandvoort voor het, uh, het, het, het plaatsen van windparken. Maar zoals ik eerder al begreep is, uh, is het niet in het vooruitzicht dat er nog parken dichter bij de kust worden gezet. Nee, dat is niet de bedoeling. Kijk, uh, die windmolens op zee, dat is natuurlijk toch uh, ingewikkelder uh, nog weer dan windmolens op land. Dus in ja. eerste instantie wil je natuurlijk ook uh, ja, dat je het zo makkelijk mogelijk maakt. Dus de eerste windparken waren dicht dichtst bij de kust. Nu we weten hoe het eigenlijk werkt, nu we ook weten hoe die aansluiting naar het land werkt, wat er gebeuren moet. En ja, nu is het eigenlijk tijd om, uh, om verder op zee te gaan, gaan bouwen. Um, dus het, uh, het is uh, juist niet de bedoeling om dichter bij, bij het land te gaan. Nee, uh, een van de voordelen ook van, van verder op zee is dat de wind constanter is. Uh, dus dat het ook voor de windmolens waarschijnlijk beter is. Ja, en het staat niet in uh, ook niet op land, dus ook niet dat mensen zouden kunnen zeggen, not in my backyard, uh, het principe. Ja, dat is een, dat is een lastige. Hè? Want ja. Ik, ja, net als ik zei, ik snap heel goed dat mensen uh, moeten wennen aan verandering En dat is echt niet alleen in Zandvoort. Hè? Dat zien we natuurlijk bij projecten in heel Nederland. Maar juist omdat we van het gas af willen en die wind een belangrijke uh, rol speelt in de energietransitie. Ja, ben ik toch echt wel bang dat dit misschien iets is wat ook hoort bij het landschap van de 21ste eeuw. Dus dat is iets waar mensen toch aan zullen moeten wennen waarschijnlijk. Ja, de, de tijden veranderen inderdaad en ook de manier uh, hoe energie wordt uh, opgewekt. En dat uh, zien we steeds meer om ons heen. Uh, Robert Portier, de woordvoerder van Vattenfall, dank u wel voor, de, voor dit interview. Uh, had u zelf nog wat willen toevoegen? Mist u nog iets? Uh, nee, ik, heb het, ik, ik doe het graag. Uh, dus uh, mochten er nog vragen zijn, wel gerust terug. Uh, weet in ieder geval dat um, in dit najaar het windpark officieel geopend gaat worden... Uh, dat zal waarschijnlijk ergens uh, eind september of begin oktober worden. Ik uh, wil nog niet zeggen dat het park dan helemaal al opgeleverd is. Maar uh, ja, dan is het nog lekker weer. Dan kunnen we met z'n allen vieren dat dit uh, toch gelukt is dat deze belangrijke stap wordt gezet. Want een van de dingen die uh, ja, misschien niet zo bekend is... is dat dit wel het allereerste windpark ter wereld is dat uh, zonder subsidie wordt gebouwd op zee. Okay. En uh, ja, dat vinden wij toch wel een, een belangrijke mijlpaal... Ja, misschien kennen uh, met name de oudere luisteraars nog wel de uitspraak van Rutte dat windmolens vooral op subsidie draaien. We weten nu dat dat uh, niet zo is. Uh, dat we echt een nieuw hoofdstuk aan het inslaan zijn. Ja, eigenlijk op weg naar ja, fossiele vrijheid. Ja, nou ja, de windmolens echt op uh, Zandvoortse wind. Want hier heb je soms flink de wind tegen. Uh, Robert Portier, nogmaals bedankt voor, de, voor het interview. En ik wens u nog een fijn weekend. Hetzelfde, graag gedaan. Dank dan gaan we over naar een stukje muziek. En zometeen praten we met uh, Peter Tromp, een bekende stem op deze lokale zender. Mamma Mia van Mentissa. Elle <middels> sa Elle était droite sur tout la débauche Dieu quels égouts ce mot dans sa poche elle a compris d'un coup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 Après tous ces débats si mal, j'empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi qu'on prenne la coke, qui pourra. En dit was weer een lekker stukje muziek natuurlijk uitgekozen door onze technicus Thomas. En het uh, doet het ook weer. Dus dat is fijn natuurlijk altijd met wat technische gebreken aan het begin van deze uitzending. Als het goed is, ben ik ook weer volop te horen. Is mijn microfoon uh, warm gedraaid en uh, zijn we er gewoon zo tegen het einde van het eerste uur. Uh, Peter Tromp is aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei net al een bekende stem, ook op uh, deze radiosender, uh, ja. volgens mij. En uh, vandaag uh, gaan we het hebben over... Uh, nou, er wordt komende vrijdag iets bijzonders uh, geopend. En mensen hebben het misschien al gezien. Er zijn namelijk de poortjes aan de Engelbedstraat zijn beschilderd. Juist. Hoe is dat uh, zo gekomen? Nou, ongeveer een jaar geleden krijg ik een telefoontje van Heli Jansen. Iedereen in dit dorp weet wie Heli Jansen is. Ja, de tweede uh, bekende stem. Van, uh, ja, ja, de tweede bekende stem. En die belt mij op en die zegt... wij hebben wat muurschilderingen in het Zandvoorts Museum. En dat ziet er zo fantastisch uit. Dat is een Zandvoortse ondernemer. Die jongen heet Mark Berenpoot. Die doet in airbrush graffiti, maar dan op een hele andere manier. En het lijkt mij zo leuk om uh, de onderdoorgangen... de poortjes zoals die er zijn tussen de kust en het oude dorp... te beschilderen met uh, uh, oud en nieuwe beschilderingen van een aantal items... En uh, ik ben al bezig geweest, ik heb al wat voorwerk gedaan. En uh, ik bel jou, omdat jij uh, voor de financiering moet zorgen. Oh, nou, dat is leuk, hartstikke leuk. Nou, stuur maar wat op, laat maar wat zien. Heb je een prijs? Ja, ik heb een prijs. Prima. Dus ik ga ermee aan de slag. En dat zijn dan projecten waar ik me in vastbijt. En dat denk ik, ik vind dit zo ontzettend leuk. Dit heeft zoveel toegevoegde waarde voor het dorp Zandvoort. Niet alleen vanwege het feit uh, dat die poortjes altijd donker zijn. Dat het gebruikt wordt als piespotten. Uh, dat er gebloot wordt en dergelijke. Het ziet er gewoon niet uit. En ik heb vooraf de techniek tegenwoordig... Is zo goed dat ze het voor of kunnen bepalen en via foto's kunnen laten zien hoe het er ja, weer ja. uit kan zien. Oh, ja, ja. Dus uh, ik werd echt heel enthousiast. Dus ik ben uh, bezig geweest bij een aantal stichtingen, verenigingen, goede doelen. En eerst uh, met de Mark Berenpoot, degene die het zou moeten doen, een prijs afgemaakt onder het motto: vier halen, uh, drie betalen. De poortjes kosten 5000 euro per stuk. Hij begint daar dinsdag mee, is daar vrijdag mee klaar. Oké. Okay. En uh, we hebben die prijs afgemaakt op 15.000 euro. En uh, je komt nog wel wat problemen tegen. Want we denken, nou, we gaan gewoon schilderen. Ja, dat kan dus niet. Want de zijkanten van de muurtjes... behoren aan de eigenaren van de van branden de die daar ja. wonen. En vooral in Engelbertstraat heb je heel veel verhuur. Dus... Voordat je, dan ga je aanbellen en je doet brieven in de bus wat je van plan bent. Daar krijg je geen antwoord op. Je belt aan, dan krijg je een bewoner die, geen, die alleen bewoner is, maar geen eigenaar. Dus dan ben je bezig. Dus ik heb van vier poortjes, dat zijn acht eigenaren, toestemming aan moeten vragen om dat te mogen doen. En dan vragen ze, ja wat is het en dergelijke. Uh, het is materiaal wat gebruikt wordt, wat in principe gewoon vijf jaar blijft zitten. Dat wordt okay. gegarandeerd. Ja. Als er die opgespoten wordt, dan kan hij natuurlijk niks aan doen. Je kan er geen bewaking bij hebben. Maar uh, okay. we zijn ermee gestart. Tegenover Dirk van de Broek is de eerste poort begonnen. En in ja. een periode van een maand of drie heeft hij alle vier de poortjes nu af. En, uh, de reacties zijn fenomenaal. God, wat is dat mooi geworden. Wat is dit opgeknapt. Ja, ik, kan, ik kan me ook voorstellen als het dus mooier uitziet, uh, zo'n poortje, dat het ook onaantrekkelijker is om daar uh, te gaan zitten roken of te gaan uh, smoken. Of te gaan plassen. Ja. ja. En wat ik dus tegelijkertijd ook gedaan heb, ik ben met uh, Spaanlanden en uh, de gemeente Zandvoort uh, in Conclave getreden. En uh, ...gezegd van uh, wij gaan dat project starten. Wat niet onvermeld mag blijven tussendoor... ...is ook dat het in de wandelroute... ...voor de toeristische wandelroute in het oude dorp wordt meegenomen. Oh ja, okay. En er wordt er ook wat in, uh, in het begeleidingsschrijven... ...wordt er ook wat voor betel, voor, van verteld. Bij het watertorenplein uh, staat de oude watertoren aan de ene kant... ...en de nieuwe watertoren aan de andere kant, om maar wat te noemen... De oude KNRM, de reddingsmaatschappij. We hebben vier items. De watertoren, ja, wat is de eigenlijk is zee, ja. het strand en het circuit. Okay. En tegenover Dirk van de, de Broek hebben we uh, het circuit. Uh, de watertoren staat dus op het watertorenplein bij de watertoren. En uh, wat uh, belangrijk is, is dat dat ook goed verlicht zou gaan worden. De, de lampen die de, erin tunnel, zaten waren board, niet ja. adequaat. Ja. Dus ik ben aan de slag gegaan met Spanerlanden. Dan kom je in de gemeente Hadem terecht. Dat is logisch in deze tijd. <laughs> en uh, dan wordt er gezegd: Ja, meneer, uh, er komt ledverlichting. En dat staat uh, uh, geprojecteerd in, uh, in de planning voor aanstaande uh, oktober, november. Dan gaan we Zandvoort Zuid, alle openbare verlichting gaan we zien voor ledverlichting. Dus daar moet je even op wachten. Nou. Dat doe ik dus niet, want ik wil meteen goede verlichting. Ik zeg, beste meneer, zou het niet zo kunnen zijn... dat u gewoon gebruik maakt van de bestaande uh, verlichting... armaturen zoals die er zijn... en dat er dan wat felle lichting komt? Nou, daar ga ik even naar kijken. Misschien is dat wel een idee. Nou, bellen, bellen, bellen, niks horen, terugbellen, mailen, bellen, mailen, bellen... Ik denk ja, als ik het dan doe, dan moet het af zijn. Dus dat is nou gerealiseerd. Er zit er overal goede verlichting in. LED verlichting. LED, ja, maar wel uh, uh, verlichting die uh, meer licht geeft. Waardoor de beeldenissen aan de zijkanten ook veel ja. beter uitkomen. En waardoor je dus ook krijgt. Uh, uh, dat je daardoor ook minder vandalisme krijgt, denk ik. Ja, tot dat nu toe je staat vol in het licht. Ja. Ja. Het, uh, de oudste is nu drie maanden. We zijn begonnen bij Dirk van der Broek aan de overkant met het poortje. Dus wat kunnen we daar zien in dat poortje? Dat is het circuit. Oké. Okay. Hoe dichterbij. We hebben geprobeerd de items een beetje bij elkaar te houden. De uh, redders op zee mm -hmm. staan dus tegenover uh, het gebouw de van, de, van de reddingsbrigade. In dat poortje. En die onderdoorgangen zijn uh, echt uh, fantastisch mooi geworden. En het geeft ook een hele mooie... Uh, uh, aansluiting naar het oude dorp toe. Ja. Als de mensen van het strand afkomen... en dan oversteken over de burgemeester van Engelsbrecht... zo'n poortje ingaan, dat is leuk om te zien. En uh, ik ben heel blij dat het gerealiseerd is. Ja. De Stichting Strandkorrel, het Innovatiefonds... en het laatste stukje van de gemeente Zandvoort zelf... zijn degenen die dit uh, mede mogelijk hebben gemaakt via een stukje financiering. Het laatste stukje van de gemeente. Het laatste stukje van de gemeente, inderdaad. Wat ja. bedoel je? Nou, uh, ik zat op een gegeven ogenblik... moest 15.000 euro financieren. Ik zat op of 11.250 euro. Oh, zo bedoel je. Oh, er okay. moest nog wat geld bijkomen. Dus toen ben ik naar de gemeente nee, gestapt ik dacht, en ik uh, gezegd... Nee, ik het want, laatste uh, stukje van de gemeente Zandvoort. Nee, nee, nee. <laughs> Ten aanzien van de financiering van het ja, project. Ja, ja. Okay. En we gaan het uh, feestelijk openen aanstaande vrijdag om vier uur... met uh, wat mensen uitgenodigd die het mede gefinancierd hebben. En er wordt een soort officiële opening daar. En dat betekent dus... dat Bij welk de, poortje wordt het geopend? Bij de Watertoren. Het is wel de bedoeling dat we met de Club de poortjes even langslopen... Ja. En dan sluiten we af bij de watertoren. En uh, dat is een soort officiële opening. En dan hebben we toch weer met z'n allen gerealiseerd... dat het dorp toch weer een stukje mooier wordt. Hopen dat de jongens die met de spuitbussen rondlopen er vanaf blijven. Hopen dat het dus blijft zoals het nu is. En uh, daar gaan we voor. Oké, okay. nou, ik uh, we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd. En we gaan even een uh, stukje door het... Uh, ja, dat is het stukje oude, oude Zandvoort toch ook? Ja. Waar je overgaat ja, naar ja. oud en nieuw. De kust is uh, natuurlijk nieuw. nieuw. Ja, uh, ja precies. Ja. En uh, uh, nou, helemaal goed. Dat, dat gaan we bekijken. En waar staan de tunneltjes precies? Uh, om ja, te beginnen de aan de zuidkant tegenover het Watertorenplein. Mm -hmm. Dan loop je zo het oude dorp in. Dan loop je de hoek om... Naar de reddingsbrigade. Tegenover de reddingsbrigade is poortje nummer 2. Ja. Vervolgens loop je over de burgemeester Engelbertstraat. Voorbij de Kerkstraat. En net voorbij de Kerkstraat is poortje nummer 3. En dat heeft uh, als item het strand. Het oude strand, het nieuwe strand. Hij heeft het heel leuk gedaan. Want het zijn allemaal ronde poortjes. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat het, de ronding, het dak ja. van het poortje... ook is meegenomen in de tekeningen. Ja, precies. En dat, en dat het dan ziet er echt fenomenaal is, ja. uit. En dan, en dan sluit er is, af tegenover Dirk ja. van de Broek met het circuit. En dan dus ook nog eens oud en nieuw verwerkt. Oud en nieuw verwerkt. Okay. Met de goede verlichting erbij. Dus, uh, ja, vooral de verlichting ja, ook. Ja. Een stukje kwalitatieve uh, uitstraling... Uh, waar we met z'n allen op zoek naar zijn. Nou, super inderdaad. Een, een opknapping van Zandvoort. Uh, nu alleen nog het reuzenrad. Uh, Peter Trom, de, dank je oh, daar wil voor ik ook de... nog wat over zeggen. Dat nee, die, die ook, komt niet meer toch? Oh. Of, komt, het, komt nou, het of komt het niet? Ik ga ervan uit dat dat een eenmalige uh, omissie is ten aanzien van uh, het college. Want het is natuurlijk schandalig in tijden dat we een Grand Prix hebben... waar we jaren voor gevochten hebben, waar we 35 jaar op hebben moeten wachten en waar de eerste twee jaar het uh, geheel wordt uh, uh, vergroot... Uh, de, de, de, de, alle mensen die uh, een reuze gehad en dan een aanbod doen... dat zo'n er daar tien dagen mag staan, is van de zotte. Is van de zotte. Wij ja, zijn er als er ondernemers geen, uh, echt uh, verborgen over. Er komt ook geen uh, racebaantje. Er komt ook de, geen racebaantje. Ja. En dat zijn toch allemaal zaken. En dat plein is helemaal leeg. We kunnen nu nog wat doen... En uh, uh, ik vind het echt te gek voor woorden uh, dat het niet doorgaat. En ik hoop dat het eenmalig is. En we gaan uh, als ondernemers uh, echt aan de slag volgend jaar met het college... om te zorgen dat hij er weer komt staan. En Geen okay. tien dagen, maar gewoon vier, vijf weken, zoals het hoort. Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat zou ook mooi zijn. Dat het dus het nieuwe deel van Zandvoort... Ja. waar je dan dus door de poortjes ja. uh, komt gelopen... dat het ook weer een beetje opknapt. Peter Trom, nogmaals bedankt. En Graag uh, tot de volgende keer okay. uh, op deze zender, want die komt er vast. Zeker. Dan gaan we afsluitend voor het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort... naar Peggy Goo met It Goes Like. Tot zometeen in het tweede uur. Dan spreken we weer live met Carina. I guess